Dus we gaan verder met de Zogar. Klein beetje over de Tifferet, over de structuur van de tiensverhoud. We zien dat alles hetzelfde is. We zullen zien al nieuw, al in Arichampin nieuw. Al die indelingen die wij straks nodig hebben, of in de wereld dat ze moeten Kijk nou alles hebben we nieuw om te herkennen en herkennen die tiensverhoud in elke situatie die bij ons is. De hogere wereld, ook de absolute, absolute is, wij uh, in elke, elke is, is het, it, is een afdruk van absolute. Yes. Of je spreekt van absolute zelf, of je spreekt van absolute in jou, eigenlijk precies hetzelfde, hebben wij die ook in onze uh, in ons zelf. Um, bijzondere dienstverhouding. Uh, uh, 27. Dus die uh, Bina-Zerampien en Malhouet, nu die uit het hoofd zijn gekomen naar beneden, dus onder de borst. Ja? Want onder het, onder de ho het hoofd van Arikantin, dat nog telt niet zozeer omdat die Bina de drie eerste van de Bina, die zijn nog, die zijn ongevoelig, ongevoelig voor Gochma, maar dat de Yishzut, de Bina, onderste Bina, die is wel gevoelig voor, voor Gochma. En dat is dan, die zijn kwamen uit het hoofd, die onderste Bina, zeer en die, goed. Dat wordt geacht, dat die zijn kwamen echt uit het hoofd. Waar Want de Bina zelf, de hogere Bina, die is wel het licht van het hoofd. Ja? Ja? Begrijp je niet? Het licht van, kijk, Bina, dus, die uit het hoofd is gekomen, die, die blijft die het licht van het hoofd behouden. Waarom? Zij was, zij was erg belangrijk, dat jij dat goed begreep. Die Bina die uit het hoofd kwam van Arikampin. Zij heeft ze iets verloren, absoluut niets. Waarom niet? Zij wilde in het hoofd alleen maar chassadim. Dunne chassadim, en nu ook dunne chassadim. Dat er niet om waar is, waar zij staat. Eindelijk. Dus zij had chassadim uit het hoofd. Onthoud dat eraf goed. Bina had wel chassadim, Bina heeft chassadim, en Zeran Pin eet chassadim. Wat hij ons had geleerd? Chassadim van Zeran zijn gewone chassadim. Ja? Chassadim, stam, dit. Maar de chassadim van de Bina. Dat zijn de chassadim, dunne chassadim. Zij is vol van hoogma, maar ze, ze heeft voorkeur. Zij wil alleen maar chassadim. Dus ze heeft dunne chassadim. Dus, maar, het is wel licht van, van het hoofd, wat ze heeft. Duidelijk, want bina hoort bij het hoofd. Bina zit in het hoofd, Deel? Dus dat is altijd, moet je zien. Altijd, altijd hoofd. Bina is altijd licht, hogere bina is altijd licht van het hoofd. Duidelijk, erg goed onthoud dat erg. Dat is wel chassadin, maar het is wel chassadin van het hoofd. Dus het is, dus daarom, als hij naar beneden kwam, het is niet erg, ze is dan niet gevoelig dat zij naar beneden is gekomen. Maar de onderste bina, die is wel gevoelig. Waarom? Onderste bina, dat zijn zeer en pin van de bina. Ja of niet? Zeven onderste, wat betekent zeven onderste van de bina? Geest het goede verder net zo goed, zult hem al. De serapien en van de Bina. Is dat eigenlijk de Bina? Het is geen Bina. Het is wel Bina, het is insluiting van serapien en goed in de Bina. Duidelijk. Insluiting van lager in de Bina, het is niet de Bina zelf. Het is nu natuurlijk behoord bij de Bina. Maar het is insluiting van die onderste in de Bina. Dus die worden geacht, dus die bina, onderste bina, noem we het, gewoon oh, onderste bina en zeer en bin en maalgoed van het siloed. Die worden geacht dat zij tekort hebben aan of gebrek hebben aan de mogen van Gogma. Let op aan die woorden. Mogen van Gogma. Mogen komen van het woord moog, van het woord hersenen. Dus het ligt uit het, uit het hoofd van de, van de Gogma. zegt hij. Hanikra, Hanikraïm, Hanikra roos. Bifjenat Olama, het Die, die heet Mochin, dus Mochin van Chokma. Dat is roos hoofd van de wereld, het In het hoofd zit allemaal die, die, van Chokma. Goed kijken, goed. Kijk, kijk naar de, kijk ja, in het hoofd zitten. Keter Chogma, ja, keter chogma. Chogma is nog geen kli. Overal waar Chogma onthoudt er goed. Overal waar Chogma is, overal het, waar het echt hoofd is. Sprake van het hoofd is altijd mogen, altijd licht. Eigenlijk zelfs, zelfs als we over spiroot spreken, over de spiroot, over de kilim, zijn toch wel in het hoofd, is het toch wel en ten aanzien van alle andere overige sferoten is het wel licht. Duidelijk. Gochma. Is, is als klie is net als licht voor de onderste. Als er licht Gochma is. Duidelijk goed, goed kijken naar die spheeroten. Dan zal je zien dat alles zit in, alles zit in hen. Als echt hoofd is, dan is het Gochma uh, is licht, maar licht wij noemen dat mogen. Ja, mogen betekent als hersenen. Het licht dat zit in het hoofd. Dat heet mogen Chochma. Kiewa derg klein. Olam 29. atzilut, Want in het algemeen. Uh, wordt de wereld. atzilut Geacht. Lefgenat Chochma. Als Chochma. Dus de hele wereld. atzilut Wordt. Toch wel gezien, als Hochmaat ten aanzien van de Glauud, dalet alamoda ent van de entiteit, van de vier werelden, totaliteit van de vier werelden, van Briitse Ravut Briitse Ravacia. Als we wij nemen dat, kijk, als we nemen de wereld. En Bria, Yitzera wasia dan is de wereld Absoluut in dat geheel van die vier werelden, is Chokma. Eigenlijk. Bria ja, is Bina, Yitzera is Zeranpin van het geheel, en Asia is Malchut van het geheel. Eigenlijk. En de hele wereld Absoluut is alleen maar Chokma. Hoe kan dat? Kan het, hoe kan het? Kijk, hoe, hoe kan het? Dat alleen de heel, wij zien toch, zien toch dat het lichthochma, die komt, die kan wel alleen maar schijnen tot, ja, laten we zeggen, in het hoofd van het siloed. Of kijk, dat kan ook komen tot, tot, tot, de, tot de borst. Waarom? Omdat die, die wil, ze wil toch niet hebben, die bina. Maar vanaf de borst niet meer, waarom? Dan wordt het, dan is er geen kracht meer van die Bina, Zeran, Pinin, Malgoed, van het Selud, daar is toch geen kogma, ja of niet, hoe zegt hij dat ons, hoe, zeg het, hoe zegt hij ons dan, dat, hè? Algemeen precies, algemeen en bijzonder, natuurlijk, ten aanzien van de Bria, is alles kogma daar, ten aanzien van, ten aanzien van de Bria, of iets ja, is de hele wereld, dat Selud, is, is, is, is als kogma, Eigenlijk. Want eigenlijk zo, ten aanzien van die vier werelden, begint de massag, oei, oh, begint de echte massag, de echte Malchut staat, pas hier, pas onder de, par de Parsa van de Atsilut. Tot daar eigenlijk kan Gogma komen. Ja, in het algemeen gezien. Eigenlijk. Maar ten aanzien van zichzelf natuurlijk zijn er ook Briyajit, Seraw, wassia in de wereld van het zelf, dus ten aanzien van elkaar, hebben ze gradaties van licht. Maar we zullen leren dat in de hele wereld het zijn er geen, eigenlijk geen massag bestaat. is huh? goed. In principe wel. Uiteindelijk is, kijk, wat is het verschil tussen hen? Er bestaat wel verschil natuurlijk. Verschil kan het zijn, bepaald wordt door afstanden van hooglaag ja, dus als we zeggen dan afstand van Keter tot gogma is een klein, is een zo'n bepaalde afstand, kortere afstand ja, dan van, van Keter tot bina, dus daarom bina is, wel minder, is minder dan dan, minder dan ja, dan dan gogma, dus minder betekent eh, grover maar hoe, dan, hoe, hoe, hoe komen dan, die, hoe komen dan de, de, de verschillen tussen hen? Als wij zeggen, geen, geen, er is geen massaag. Door? Door? Ah? Hoe, ja, oké, okay, maar hoe? Dus de eigenschappen worden wel gedifferentieerd daar natuurlijk, een zekere eigenschappen, maar door, alleen door openingen door openingen, grote openingen, minder openingen, ja, en vensters. Ja, zo'n venster, net zoals we hebben dan, in huis hebben dan een venster, en we hebben bijvoorbeeld een kiertje, ja, bijvoorbeeld, ja, via een kiertje komt een klein beetje, klein beetje licht, bijvoorbeeld, maar een venster, die geeft enorm enorme licht, en een venster naar een tuin geeft nog een grotere licht. Ja, duidelijk. Dus, hoe wordt dat dan geregeld? Dus het alleen maar Gogma. Alleen, het kan zijn, de afstand speelt een rol van sfera naar sfera. Dus uh, verder of lager, verder on, of dichterbij, midden uh, uh, van elkaar. En de vensters, ja, venster, betekent dat, uh, wordt, uh, laat bijvoorbeeld, laten we zeggen, zo van ketter naar Gogma. Je hebt een venster, ja, wordt het een, een grote opening, als het ware. Dan naar de Bina wordt het dan, wil zeggen, minder. En naar Zeran, en goed, want ze hebben geen kracht, minder kracht. Dan heb je dan een smalle opening. We zullen zien dat allemaal, hoe dat wel wordt. Venster plus smalle opening. Ja, op die manier dus, naar de Bina moet je dan een venster hebben, naar de zeer aan het dan als het ware venster, plus een smalle opening, en naar de, maar goed, een smalle opening. Dus steeds minder, steeds, minder door, doorlaatbaarheid van het licht, dat wordt bepaald. Maar dat is allemaal toch maar, ten aanzien van de, de, de wereld in Brijaits Rabassia. Maar onderling natuurlijk, als we kijken, in het bijzonder de wereld dat ze in het bijzonder, dan zien we natuurlijk de, ...de verschillen. Oké? Okay. Als, ja. als ik het goed mag interpreteren... Is, ...dus die, de, de, er wordt gesproken over de zoaar... ...het betreden van het geestelijke is net zoals gaan als door het oog van een naald. Dus naarmate je dus zeg maar, op hogere niveaus komt... ...worden de vensters steeds makkelijker doordringbaar... is dat we het over hebben. Dus met andere woorden, de, de eerste stap is het moeilijkste... En daarna zijn de verschillen makkelijker doordringbaar. Ook dat is, ook dat is. natuurlijk. Kijk, zoals het van, van boven naar beneden is, zo is het ook van beneden naar boven. Kijk? Eerst dus bijvoorbeeld, hoe hoger bijvoorbeeld gaat, ga, ga je, daar zijn is, is de openingen groter. En aan de, maar aan de andere kant is het moeilijker doordringbaar. Moeilijk daar binnen te komen. Waarom? Jij komt dan van een smalle opening. Naar, naar de plaats waar enorme veel ruimte is en enorme verlichting als je eenmaal daar bent dan is het oké, okay, duidelijk dus van een lagere komen naar een hogere is het net zo als iemand een kerker zat ja, zo'n zes jaar ergens in de, in de kelder werd, werd gehouden ja, en dan werd je dan zo'n een, een onprettig voorbeeld, maar dan kan je gewoon omdat we dat kunnen voelen ergens, ja, dat drie, zo'n zes jaar in de, echt in de, in ergens in de, in de kelder opgesloten zijn, en spelen dan, je hebt het not, maar het is net zoals wij doen, dat is dan net als dat we dan hier op een lagere niveau in onze wereld, met muisjes met spelen, etcetera. en opeens wordt de mens eruit gehaald, en die wordt gebracht naar buiten, naar zonnetjes schijnt, etc. Kijk, dan kan je je voorstellen hoe, welke, welke, geweldige, welke geweldige impuls de mens ontvangt, welke geweldige Verschrikkelijke ervaring die mensen ervaart als zoiets ervaart. De ogen kunnen niet zien. Kijk? de mensen als een mens een operatie ondergaat op zijn ogen, die had niet gezien daarvoor, ja, de mens. En opeens wordt die dan, kan die dan zien. En mag ook niet direct zo, zo zien. Je wordt stap voor stap ertoe gebracht om dat echt goed te, te, te, te, te stap voor stap, en anders is het verschrikkelijk iets om dat, uh, om dat te zien. Zo is het ook van elke trap, van de lagere trap naar de hogere trap, is het ook net, of je komt net om zoiets van die verhoudingen van een zeer smalle uh, gaatje, gluren in het gaatje, dat je komt daar in de zaal vol licht en straling, et cetera, et cetera. Dan nou, kan ik, als ik een, para, een, een paraal mag gebruiken, zijn een raket, het is gigantisch moeilijk om, om in de ruimte te komen, dan heb je heel veel raketten, uh, voor ja, ja. maar als je eenmaal gewichtloos bent, gaat het makkelijker en het sturen ja. is opeens veel moeilijker geworden. Misschien. Okay, op your... afstanden, ja. want de afstand is groter, ruimte is oneindiger, dus het is veel... Oké, okay. Misschien, ja, dus maar, scherp... maar zo kunnen we zien dat, kijk, so, ja. kijk als je leert van ja, boven naar, naar beneden, als je leert van boven naar beneden, hoe dat van boven naar beneden verloopt, dan kan je ook afleiden, precies hetzelfde is het van beneden naar boven. Alleen van boven naar beneden gaat men van de grote kracht naar de naar van de dunne van de dunne en sterke kracht naar een dikke grove en zwakkere kracht. Ja, duidelijk. Van Pin. of dat we zeggen of eh, we zeggen dat Adam Kadmon is alleen maar de sketter van de hele wereld, van, de hele, van al die vijf werelden. Als je komt naar het Seloet, het is al Gochman van de hele wereld, eigenlijk. Als je komt naar de Bria, dat is al Bina, dus allemaal, zo kun je ook zien. Dus van, de boven, van boven naar beneden ga je van dun, fijn naar grof en laag. En van beneden moet je het omgekeerde doen, van grof en laag naar dun en fijn en sterker. Daarom is het van beneden gaan naar, naar boven is ook moeilijk. Het is, is, is eigenlijk, het is dezelfde weg, maar het is een moeilijke weg. Van boven, kijk, wat is, wat, is, wat, is, wat is het makkelijker? Om af te dalen of om op te stegen? Altijd om op te stegen is altijd makkelijker, ja? Hoe makkelijk is het, makkelijk is het voor een mens om snel dood te donderen naar beneden, als je maar eventjes negatief is? en die gaat een beetje drinken ofzo. of zo. Uh, of ik heb het ergens uh, gehoord, dat als iemand drie jaar achter elkaar drinkt, echt flink drinkt, dus niet alleen drinkt een beetje, of een beetje, maar echt flink drinkt, is reparatie niet meer mogelijk. Na drie jaar echt flink, flink uh, in een glas kijken, echt, maar het echt verslaafd zijn. Geen, geen reparatie meer mogelijk is. Dus kan niet meer, de mens kan niet meer, ja, kan mensen niet meer omhoog komen. Waarom is het ook psychologisch? Helemaal kapot, kan niet meer reparatie repareren. Je kan misschien van buiten laten een blijk geven, een beetje zo'n schijn, dat die goed is, etcetera, maar niet meer repareerbaar. Eigenlijk. Dus van boven dus echt afdalen, echt naar slechte toe gaan, erg makkelijk. Maar omhoog gaan zeg, is erg, is... Waarom? omhoog gaan is, is, altijd met opoffering te maken heeft. Ja, opoffering betekent jouw zware wens, dat jij niet kan, niet kan bevrijdigen. Moet je zeggen, nou, ik kan het niet bevredigen. ik wil het, ik kan wel iets doen, dan wordt het ellende. Dan moet ik, maak ik mijn kleiner, mijn wens, en ik ga daaraan werken. Kleiner betekent dat jij brengt het omhoog van jouw ondernavel. Ja, ook bestaan ook, hier, ook, van, ook van boven, bestaan ook een stukje, ook van wat lichtere, lichtere vonken. Jij brengt het omhoog, betekent dat jij maakt je wens, je wens kleiner. Jij gaat daar repare, reparatie ondergaan En dan ga je weer van boven, dan via de middellijn ga je naar boven. Je gaat verkleinen je wens, dan ga je boven, ga je dan uh, bepaalde correcties doen van boven, je gaat prijsgeven, geven, jouw gworot, jouw wens om alleen maar te pushen, ja, je gaat een beetje zachter maken, jezelf worden, ja, door genade, je gaat al die dingetjes, je kan compromissen gaan doen, daarboven, en dan kan je wel zachtjes weer komen tot jouw kilim, waar je vandaan begon, maar dan verkrijg je natuurlijk een correctie, lichte niet volledige vulling van die wens die, waar jij die, wil, die jij wilde corrigeren. Waarom? Die wens wilde alleen maar voor jezelf ontvangen. En nu ontvang die alleen omwille van het geven. Het is al lang alleen maar een, een, een fragment. Maar het is toch wel een van ontvangen. Het geeft leven. Hey. We gaan verder. Uh, de volgende pagina. 14. De rechterkolom. De eerste regel. Dus dat is, ik say dan, de hele wereld at zult is dan. Chogma van de vier uh, van de vier werelden van, van Abia. at zult de jaren Zoals we hebben gezegd regel 1, the Rechter Kolom, the pagina Yud Dalet 13, while Hamechosar Hamechossar Chochmah, Hamechossar Nifhan, Sham, Leguf, 2, Blirosh, and Darum, is het onbreken of the cord and the Chochmah, Dar, Dar, Var, Dar, in die in die briyait was ja, van at silut. Dus onder de, onder de borst. Daar wordt het ontbreken van gogma. Euh, of de kort aan de gogma. Het ontbreken van de gogma wordt geacht dat dit uh, goef is zonder lichaam. Overal. Wat betekent uh, goef? Het lichaam zonder hoofd. Ja? Het lichaam zonder hoofd betekent dat ik dat. Dat dit een parsoef, of een. Als we spreken moet je ook altijd kijken. Een lichaam zonder hoofd. Waar, waar sprake is het over? Spreekt men over het licht? Of spreekt men over de kili? Duidelijk, altijd moet je kijken dat. Men kan ook spreken van lichaam zonder, zonder hoofd. Nu, over over kili. En over lichten. Wat betekent over lichten? Lichten betekent alleen maar zes virood van het licht. Ja? Zes onderste virood zonder zonder licht van Gogma zonder licht van de gar, zonder licht van uh, uh, Kettergogma binnen. En als we spreken van gof, bliroche, uh, van kilim, dan is het ook dezelfde. Dan, dan zeggen we dan, het is uh, uh, lichaam, bin en nukwa van kilim. kijken goed, altijd wat. Weet bij odle En we zullen nog Verder uh, onderaan zullen we dat uitleggen. Kijk, als <laughs> we alleen maar hier <laughs> wat dat, wat wij nu lezen, als <laughs> wij dat principes <laughs> daarvan, geestelijke principes daarvan, dus kwalitatieve principes, zullen snappen, dan alles kunnen we snappen daarna. Eigenlijk, alles is verschillende gradaties, want er komen veel extra nuances daarbij, et cetera dan de principes belangrijk, die, die wetten van het heelal, hoe dat zit in elkaar. Een lagere komt naar een hogere wordt als hogere, een hogere komt naar een lagere wordt als lager, etcetera, etcetera. Dat soort principes moet je hanteren, en dan zal het weten. Als het van een hogere komt naar een lagere, iets, dat gedeelte wat komt naar een lagere, die dan wordt verhoofd en dan gaat je dan een ander iets anders. Een omhulsel vormen aan die kracht van wat boven was. Dan, komen dan, dan worden er dan twee aspecten, twee krachten en niet geen één. Dus die principe is, is buitengewoon belangrijk te, te. En daarom is het, en daarom is het, vele leren willen dat niet leren. En waarom? Ja, kijk, net zoals mijn, mijn ja, ik wil altijd, nee, altijd heb ik, wil, ik wil daarover... Maar daarom willen ze ook niet dat leren. Ze zeggen, nou geef me dan regeltjes. Ik klaar, ben ik klaar. Geef me regeltjes. Geef me regeltjes. Moet ik dan koken dat, uh, laten we zeggen, onder de tot de 45 tot de graden moet de pan uh, warm gemaakt worden op Shabbat of niet. Of moet ik dan, als ik loop dan op Shabbat, wat moet ik dan doen? Stel dat een... In, in, uh, en een vogeltje gaat even, ik loop in een mooie, mooie jas. En een vogeltje gaat even een poepje doen op mijn, op mijn, op mijn, ja, op mijn schouder, op mijn, op mijn, wat moet ik doen? Ik mag toch niets, ik mag niet afvegen, omdat het is verboden. Het bestaat een goede wet natuurlijk, geestelijke wet, van het verboden is om af te vegen. Wat moet ik doen? Natuurlijk, dat is wat moet je doen. Dat is allemaal, hij moet wel, ah, hij moet, dat moet ergens op papier staan, dat wat je moet doen. En doet je dat wel precies. Moet je nadenken. Heb je absoluut niet nodig. Dan Kom je thuis, wat moet ik eten? Cholond. Eet alleen wat bepaalde, wat we zeggen, aardappels met een beetje dan, wat, wat. Fles, en als je hem geeft iets anders, dan wil je niet eten. Absoluut niet. Ze willen alleen maar eten wat ze al gewend zijn om te eten. Traditioneel, wat papa, mama heeft gedaan, dat is verder niets. Eigenlijk, absoluut niet. Waarom? Omdat dit zo'n hele mentaliteit is van de massageest. Geef me regeltjes. Het is makkelijker. Een leven. Geef me regeltjes. Moet ik dat doen? Ik doe dat, klaar. Je hoeft niet na te denken. En dat is communitaire daardoor. Het is alleen maar nog kinderlijke houding. Dat is wel nodig. Het is niet verkeerd, maar het is kinderlijk. Eigenlijk, ze willen niet na te denken. Eigenlijk. En de hele bedoeling is om. In, in, in die familie, godlijke familie, hoe dat helemaal functioneert. Dat jij gaat leven daarin. Eigenlijk, dat alleen kan een mens verheffen En dat alleen, dat alleen dat kan leven geven. Eigenlijk. Dat mag niet bijvoorbeeld. Ja, op, op Shabbat bijvoorbeeld, om zoiets af te vegen gewoon normaal, zoals je zou de hele week door de week zou doen, mag je niet. Maar dat heeft zo'n principe, want ik heb het ook al eens geleerd. Ik was, ik, ben, ik, ik kan ook doseren, ik, ik kan ook in de, in de Talmud academie komen daar om hen ook te leren van de wetten van hen. Dat is niet mijn beroep. Ja, de, ik weet meer van de verzekering, dat moet ik zelf zeggen. Maar de bedoeling is, dat, dat, dat heet zo'n principe, uh, principe heet, dat het principe heet Kilahariad. Dat het principe heet, heet jij ja, ja, mag het niet doen, normaal op Shabbat bijvoorbeeld, stel dat jij krijgt zo'n, zo jij ja, inderdaad van zo'n, een poepje van boven die valt op jou, op jouw uh, prachtig, uh, prachtig kostuum. En je mag het niet zomaar doen als jij zou dat doen door de weeks. Je mag niet bijvoorbeeld een, je uh, hebt bijvoorbeeld geen, je mag niet dragen. Nu mag je het wel dragen, nu hebben ze dat de wet uh, aangepast. Dat mag je ook dragen hier in Amsterdam. Ja, goed, dat is een, een beetje zo'n maatschappelijk, uh, zo <laughs> maatschappelijk werk gedaan zoiets. Uh. Het is absoluut, absoluut, absoluut comedie, absolute, absolute, absolute comedie, want het heeft absoluut geen, geen enkele grond in de, in de, in de halaga, <laughs> in de wet, wat zij zelf dat doen. Het heeft absoluut geen enkele grond, maar het ze gewoon een onderdruk van de, deze tijd, je moet je legitimatie met zichzelf meenemen, je identiteitskaart, allerlei andere dingen, dat hebben ze zo toegestaan. Ja, spelletjes, allemaal spelletjes gedaan. En bovendien, de mensen gaan niet op... Ah, ja, ik mag niet in de identiteitskaart gaan. Nee, helemaal niet naar zinnig En Dan zeggen ze, oké, okay, jongen, jij mag het wel doen. Nooit, geen rabi hier, ooit in Nederland heeft dat toegestaan, tot nu toe. <laughs> en ze hebben dat wel toegestaan nu in deze tijd. Ja, goed. Net zoals in de buitenwereld, die zegt, geen taboe. <laughs> Zij ze, ze, ze zeggen ook zo, absoluut. Ja, dat mag je... Ah, in Amsterdam mag je nu dragen, alles. In, op Shabbat mag je alles dragen. Bedoel, niet alles, maar je mag wel dragen. Identiteitskaart en andere dingen. Ze dus hebben dus gemaakt een soort dat dit net alsof net als, als je dat in een, in een hoofdje zit. Zo mag je dat wel. oké. Okay. Maar laten we zeggen dat, wat ik bedoelde alleen over die, het is heel belangrijk wat ik zeg. Dat je mag bijvoorbeeld niet zo afwegen normaal, zoals je dat doet. Bijvoorbeeld, jij zou bijvoorbeeld normaal doen zo ja? Zo van boven naar beneden. Dan moet je dat doen. Dat principe heet Pila Haryat zo'n principe, een technische term, in de halacha, in de wetten van, van de joodse wetten, dan betekent kilacharyat, betekent zo, kijk, betekent, zo mag je niet doen, zo, dan moet je dat met andere kant, andere hand, andere kant, dat mag je wel doen, dus, op de manier zoals je door de week niet doet, ja, dus je moet het doen op de manier zoals je dat apart, op shabbat dat doet, op een speciale manier, dan op een andere manier, dus je kan dan misschien omdraaien je hand zo, op, en dan heb je dat gedaan toch wel op een andere manier dan op Shabbat. Wat ik bedoel is geen, is een, is een, geen spotdreven natuurlijk. Maar wat ik bedoel is, de mens leert alleen de uiterlijke dingen, duidelijk. En daarom, als, daarom willen ze Kabbalah niet leren. En, en daarom kan iemand Kabbalah niet leren als hij wil alleen maar weten hoeveel spheroten zijn er. Well, bestand veel bestand that, en hoeveel dat... Enorme tegen rabbi ja, maar goed, doet het niet toe. Maar als iemand niet wil, al wil alleen weten hoeveel sfeer is zijn dat en dat en dat. Dat is niets. Je moet willen wil penetreren daarin. Je moet willen leven daarin. Dat is het huis van de naar krachten. Het huis van de schepper. En daar moet, daar moet je, moet je willen leven. Duidelijk. Overgave. Wat jij door het, wat jij had gedaan, door je kwam hier naartoe. Voor de les. Jij zit te luisteren. Jij inspanning levert. Jouw innerlijke mens. Jouw uiterlijke mens. Jij hebt meegenomen. Je ziet. Hij leeft nu ook hier. En hij heeft allemaal praktische dingen van de dag gezien. Dat. En allerlei zware dingen allemaal. En nu kom je hier. En je moet allemaal dat horen. Wat, wat, je, hier, wat je hier hoort. En vele dingen niet begrijpelijk. Absoluut Zeg je niets aan jouw innerlijk. Ja? En jij moet het zo... Dat is overgave. Ja, Niet alleen regels. Regels met regels kom je nergens in het in de ware realiteit. Ja. De regels, de wetten van het heelal, de principes. Dat is voor ons belangrijk. We gaan verder. De regel drie, de rechterkolom, de regel drie. We zeschelmer, dat is wat hij zegt, de zoger. Uh, de haïsati matika, verhulde, hule, vier eile. En dat is wat de zoger zegt. De haïsati matika, en deze verhulde. Uh, Atik, dus deze verhulde. Eh, kracht zoals het gigantische eh, kracht, het atica wat hij noemt, eh, bara eile schip deze. Hij gaat ons uitleggen. Abina schiats a miharoj de arichanpin De bina die uitkwam van het hoofd van de arichanpin Nicoch. Hanukwa, ik geef je ook heel goed goede uitleg. Krachtens door de kracht van de Nukwa, Vijf. 5. Sha'al Tale, de Arihanpin. die steeg op naar de. naar uh, de Chokma van Arihanpin. Let op. Dus die Chokma, die, die, die, die Nukwa. dus de Malchut. die steeg op naar het hoofd van Arihanpin. Of eerst dat begon dat. Maar de rest volgde allemaal op dezelfde manier werd opgebouwd, maar eerst de, hoog, de, bena, weet, de malchut steeg naar het hoofd van de Arichantin. Waarom? Wij hebben gezegd, ja, door om uh, in het Zilud was het zo dat de bina en de malchut die een partnerschap zijn aangegaan. Ja? Dus de, de genade en ja, de din en de rachamim. De strengheid en de barmhartigheid. We uh, zijn maar ze is beginnend en zij heeft een einde gemaakt, dus een eind gemaakt aan het hoofd van de Dus hier tot de tot tot de plaats waar het hoofd eindigt, dat was al alles, het hoofd van Arichan Pin, alleen bestond al die twee, niet meer typ, nu, alleen Ketter en chogma. Natuurlijk dat die Ketter heeft tien en de en die chogma op zichzelf van de, in het hoofd heeft ook tinsveroot, natuurlijk, duidelijk. De kogma, ja, iedereen ziet het nu. Beetje misschien, ze wordt het een beetje duidelijker voor jullie, jullie. De kogma, natuurlijk, geeft ook voor op zichzelf in sfeer op. En we gaan verder. Wissel maar naar de en zij beëindigde daar in het hoofd. De het aspect van het hoofd van Arihantie, zeg misschum ze iets, alleen levhinaat, levhinaat, zeif brija, we geven de dat dar door, kwam die bina, die bina die kwam dar door, uh, uh, levhinaat, brija, die is geworden tot brija, zie dat? De bina is geworden tot aspect Bria, en dat is, is de hele het hele betoog van hem was ook, omdat men staat in de Torah dat Breshit het Elokim et Bar et In begin het schip, eerst schip Elokim, de Hashemayim, dus daar staat het Bara, staat het schip. Dan wij zouden denken dat het bria, in, dat is de sprake is van de bria, maar nee, ik zeg, het zei dat het de sprake is van bria van het Dat is de hele belangrijk voor ons, dat wij weten waarom is het zo is. Dat we goofden de arihantin en zij is geworden tot bria, die bina en de goof van Arikantin, Wat we noemen ook hier, zij is geworden tot het lichaam van arihantin die bina is geworden tot lichaam, en zij loopt, loopt dus, vanaf, de, en ik noem dat, wij noemen dat de, de plaats hals, hals, ja, net zoals hoofd eindigt, dan komt het hals, ja. Het is ook niet alleen, niet alleen, alleen woorden, maar het zullen ook belangrijk om goed te kijken naar die verhoudingen. De bena, die komt uit het hoofd, het is ook hals, dus smal de verhoudingen, moet je ook weten, de kwaliteit, altijd kijken naar elke ding in het geestelijke, betekent dat die bena uit het hoofd is, dat die als hals betekent dun, smal. Dat is ook de reden dat bijvoorbeeld dat op Yom Kippur, op de verzoom, de verzoomde, grote daar dat zij, of eerder daarvoor, nog vanaf de, dus van het nieuwe, van het Rosh Hashanah, dat men ook blaast in de in shofar. Shofar is Bina. Dus het woord, ja, yeah, de shofar. Kijk nou goed. Kijk, hey, dat is nieuw, het is over. Wat tel ik er nu? Hé, je hebt in zo'n in hoorn, ja? Yeah? Zo'n hoorn blazen. Kijk nou wat de hoorn blazen. Kijk nou goed. Vraag nou iedereen, vraag naar hen allemaal. Vraag elke rabbi. Vraag Iemand kan vertellen wat ik jullie vertel. Vraag naar de hele wereld. Nou, natuurlijk, behalve een paar in de wereld die dan, die aan wie de gochma gegeven wordt, de Kabbalah gegeven wordt. Kijk nou wat die zegt ons. Blazen in de shofar, wat dat betekent? Op de Yom Kippur, op de grote verzoensdag, die staat in de teken van Abba Yima. Dus de mens komt op de Yom Kippur tot Abba Yima. Duidelijk. En Abou die zijn allemaal verbind, die staan als het, maar, als het ware... In welke verhoudingen? In zeeuwglopasi? In volledige volmaaktheid? Ja of niet? Daarom hebben we ook niet hoeven we niets te eten. Eten is en eten, wie kan, eten en drinken dat is dan vanaf, vanaf waar de vraag gesteld wordt. Vanaf zeer pin, vanaf de sorry, vanaf de onderste Bina, zeerampiden. Maar goed, daar is eten en, en drinken, maar die bevinden zich in absolute volmaaktheid. daar is geen sprake van eten en drinken, daarom de, de mens moet zichzelf ook, de mens moet opstegen naar aboehima. Dat betekent dus, uh, hey, dat is dan uh, uh, die vijf opstegingen, en daarom vijf dingen mogen we niet doen, en dan worden we, dan de mens wordt net als engel, wordt gezegd, ja, net als engel. Waarom, wat is als engel? dan verkrijgt de mens zichzelf, de, alle krachten van de mens komen dan naar zijn hoofd en tot zijn borst. Tot jouw, duidelijk, al jouw krachten van beneden Zuiver de mens zichzelf, en jij komt als het ware tot je borst, dan ben je net als een engel, ja of niet? Dan ben je alleen maar, leef je alleen als het ware in de in de boom des levens. Duidelijk. En dan wordt het geblazen in de horen. De hoorn, geblazen van de hoorn, dat doet ook de, dat we zeggen, daar iemand die dan, moet het zijn die dan, uh, uh, iemand die uh, goed leeft, die zeker, zeker uh, dat, respectabele mensen, et cetera, goed naleeft, de wetten, et cetera. Dan moet hij hey, blazen in de hoorn, in de hoorn is de chauffeur ik wil niet over Gimatria spreken. Later komt het. Maar shofar is dan de bina. Wat is de bedoeling dan? Dat op, die, op dat moment de mens stijgt op naar de aboehima. Kijk naar de aboehima. Dat is de plaats waar de bina is uitgegaan. Uit het hoofd. En blazen komt waar vandaan? Door, door de mond. Dat is de mond van de kettergogma. Uh, uh, en dan komt het de, komt de dan de, de mond. Kijk, de mond... We, het is niet waar maar het is eigenlijk wordt het aangetrokken van, van zo hoog. En die gaat blazen, blazen. Betekent ook een vorm van damp, als het ware hevel, hevelim. Bla, die komen dan de dunne, als het ware, die komen de hevel, die soort licht, komt het dan via de via smalle plaats, wat heet in de, in het geestelijke, heet heet, heet bina die uitkwam uit het hoofd, en dat is hals. Dan heb je ook de, de horen, die is ook net als hals, duidelijk. En daarna, wat gaat er daarna gebeuren, dan aan het einde van die hals, van die horen? Die komt uit, uitzetten, ja of niet? Hoe zeg je dat? En loopt uit. Loopt uit, het loopt uit, ja of niet? Loopt uit. <coughs> loopt uit, omdat, omdat, waarom loopt hij uit? Omdat net zoals een hals... En daarna, na het einde van de hals, komt, komt het lichaam, ja, komt het lichaam. En lichaam is een brede, brede gedeelte van een partsoef. En wat is dan, waar, wat is dan, uh, hoe zien we dan de andere gedeelte? Oké, okay, chauffeur, uh, dus dat hoorn, blaashoorn, is bina. Ja, wat is dan de zerenpien? Het geluid is, there is ja. een pin. kol. In het Hebraeus is het kol. Het, het, het, het, het geluid is, dat is dan serentine. Kol. Ja, dus dat is allemaal die. Het wordt anders geschreven, dat doet er niet toe. Maar wel maar is verbonden met elkaar. Maar, uh, duidelijk. En dan komt het dan, als het ware, van boven komt dan dat licht in het lichaam zelf. Et cetera, et cetera. Als voorbeeld alleen geef ik aan jullie dat het, dat het alles wat, al die wetten die gegeven zijn, wat men naleeft natuurlijk met handen en voeten, eh, dat het absolute wetten van het heelal zijn. En daarom, hoe ze ook doen, moet het wel gedaan worden. Zelfs als met handen en voeten ze doen, het is ook toch wel zeer belangrijk dat men dat toch naleeft. Maar men begreep natuurlijk niet. Of begreep men natuurlijk dat. Uh -huh. Anders. Uh, dus zij kwam. Die dan. Uh, dus zij is geworden. Dus de Bina is geworden. Dus tot Brija. Van het Seloet. En de Goef. Van, van, oh van, van arie han Hetzelfde kanal. Zoals boven gezegd. De regel 7 Na de laatste komma. Hinei. En nu even luisteren. Wat hebben we ook altijd een beetje geleerd. dat. Alleen nog een keer. Hinei. Hinechlaka. Acht me schoom ze Zie hier. Dat zij. Die bena. Die, uit, die uitkwam uit het hoofd. Zij is. Uh, uh, verdeeld. Acht mischumse, daarom, door, door haar uitgang van, uitgang van het hoofd, lebedpkenot in twee delen. ik äh, punt gar lefjatsma, dus drie gar lefjatsma, de drie eerste op zichzelf, ja, drie eerste van de bina. We zat en zat op zichzelf. De zeven onderste sferot van de Bina apart. Met de arm om de reden. Ik ga direct dat doen. Kiha Bina, Mimekora, bij Esser Sferot, de orja Char. Want de Bina, vanuit haar bron, in de tien sferot van het directe licht. We hebben het geleerd, ja, hoe dat allemaal dat de ketter geeft. De Chokma ontvangt en Bina die zegt nee, et cetera. Die de, en dan Zirabin ontvangt een beetje, en beetje Chokma en, en, en veel Hasadim en et cetera. Dus door haar bron uh, van de Bina, door haar bron in de tien van het uh, directe licht, tin met een met tien, uh, lekker bel het zit niet in haar natuur om de Hochma te ontvangen ja wat was het in het, in het ja in die tinsveroot van de we noemen dat vier, vier stadia. die bina zei nee ik wil geen Hochma ontvangen en dat bleef voor altijd voor haar die eigenschappen in het licht, die, dat licht werd vervormd ja en dan de bina wil en kan nooit meer Hochma ontvangen want dat is haar eigenschap eh uh, dus f, f, het is niet in haar natuur om dit licht absoluut niet om het licht Chogma, om geen Chogma te ontvangen. El Arak 11 oorde Chassadim wil wat, maar alleen maar het licht Chassadim. Alleen dunne Chassadim, ja, we hebben gezegd. Maar in het geheim van wat geschreven staat, die gaf het Chassad hoe? Want hij wil alleen maar Chassad. Waarom wordt het gezegd, hoe? Waarom staat er dan geschreven, die gaf het geset is vrouwelijk. Waarom staat het dan geschreven, want hij wil geset. Waarom? Manelijk, natuurlijk, want Gogma is ook manelijk. Gogma in haar eerste fase, wanneer zij nog, wanneer zij nog in het hoofd is, ja? dan, eh, dan eigenlijk van haar natuur, dan zij is manlijk, later werd zij dan vrouwelijk, alleen om, die kinderen naar, om de kinderen, als het ware, op eh, te laten zerenpien en ook wat te laten, uh, uit te laten komen, duidelijk. Maar op zichzelf, zij is dan als, als, als, als zij wil gese, dus ze, ze is vol van gogma maar ze ver, zij verkiest gese, daarom wordt zij gezegd. Hochma. Licht hochma. Licht Komt door de linkerkant uh, van de bina. En? En de rechterkant is de mannelijke kant. En alleen gessen. Uh, dus misschien. Uh... Ah ja, dat is wat ze zegt, Dana, dat de kogma bij de bina. Die komt door haar linkerkant, natuurlijk. Zelfs als wij in het licht in de vervorming van de licht nog geen sprake is nog rechts en links maar natuurlijk alles, alles zit toch in de, in de kiem natuurlijk daar ook, dat de rechterkant van de bina ja, de rechterkant van de bina is eigenlijk is abu yima ja, van haar eigen en linker, en dat is dan alleen maar chassadim, is mannelijke. dat klopt? Ja. Uh, mannelijke, ja of niet, wat ze, wat ze zegt, dat klopt erg goed en de linkerkant is hoogma van de van bina, ja? Betekent dat is dan of de link links, dat is dan, dat is dan de vrouwelijke of geworot we zeggen dat. Oké. Ela Rak Oorde okay. gassadim, wat alleen maar licht van chassadim. en kiehaf het chesed, want hij wil of de bina wil chesed. ולא חוכמה, מרחן חוכמה. תארתים. ולפיכך, אין ישייתה לגוף פוגמתה פוגמתה כלל. אין דרום, הר אייטחן נארת ליכם בשחד איך תאר אבסולוט נית. שגרי אפילו בעת שהיא נמצה בראש want zelfs in de tijd, wanneer zij zich bevindt in het hoofd van Eichantin, vijftien, een naak mekabelet mimeno gochma, zij ontvangt van hem geen gochma. Oelevigach, een la, zestien schoen, pechitot, en daarom heeft zij absoluut geen uh, vermindering of verslechtering daardoor shel mashu helemaal niet voor maar iets in maar iets Muhammad amidata lemata door vanwege haar positie beneden. zaykhin bemalchut de roos de de de onder de malchut van de pin. dus hier onder de malgoed van Arigampin. Dat is de malgoed van Arie -Pien Dat waar de malgoed is omhoog gekomen, dat is de malgoed van Arigampin. Dus die malgoed die opsteigt naar het hoofd, uh, en malgoed natuurlijk, waarom staat malgoed links en niet rechts? Waarom is malgoed opgestegen in het hoofd van Arigampin? En zij staat links, uh, zij staat dan niet oh, bij de ketter, uh? De van de En omdat Malgoed is ook de kracht van de Gwarod. Ze moet altijd van de linkerkant staan. De natuur van de Malgoed is altijd links. Dus de Malgoed komt ook op haar plaats. Altijd ook Malgoed. En erg goed, er er goed belangrijk nog een keer: principes. On on onthouden en begrijp principes. Alles wat ben van beneden omhoog komt, een onderste gedeelte van een la, van een, on een onderste. Laten we zeggen zo, als een onderste traptrede opsteigt, steigt op naar een hogere traptrede, dan komt je altijd aan de linkerkant te staan. Duidelijk, waarom is het zo? Waarom? Als een lagere opsteigt naar een hogere, direct, dan komt je aan de linkerkant te staan. Huh? En het licht ligt natuurlijk links. Links zit altijd een beetje beneden. in. in vrouwelijke vrouwelijke, Om, ja, links zit altijd een beetje links en rechts. Links natuurlijk zit altijd een beetje, een beetje lager dan maar, rechts. Water. Want het licht komt altijd van rechts naar links. He, twee sferoten hebben we. Gerset Gwura, wie is hoger? Altijd Gerset een beetje hoger. Ja, We zeggen alleen rechts-links, maar het is natuurlijk een beetje dat. Maar nog een ander principe. Het, het licht komt van links, dus hij gaat ook... Het wordt gegeven vanaf, vanaf links. Ik bedoel, ik wel, het gogma wordt gegeven. Nee, ja. waardom, maar als een lachere komt daar een hogere, waarom die komt in, aan de linkerkant te staan eerst? Je moet eerst donker meemaken. Eerst donker meemaken en lang, langs naar het licht komen. Ja, dat is ook goed. Maar nog een, een treffende iets. Dat Elke lachere ten aanzien van een belendende de hogere is vrouwelijk ten aanzien van een mannelijk. Eigenlijk, een hogere is altijd mannelijk dan een vrouw. Dan, elke lachere ten aanzien van een hogere, belendende hogere, is als vrouwelijk en mannelijk. Daarom steekt ook de vrouwelijke naar haar eigen plaats, naar de linkerplaats. Rechts is ook, rechts is mannelijk altijd en links is vrouwelijk. Daarom komt ze wel op overeenkomst naar eigenschappen, niets anders. Okay? En mannelijk kan niet zonder vrouwelijk en vrouwelijk kan niet zonder mannelijk. Het is wel helemaal dezelfde. So. Uh, nee, maar je gaat nou, het slapen toch niet? No. oké. Okay. Uh, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat is wel kan je stellen. is niet nee, antwoord nee, nee. op de vraag. Waarom, wat bedoel je? Er is geen antwoord op de vraag. Je zegt, waarom ga je wat naar de linkerkant? Waar, waarom? Je, vrouwelijk zit links. Waarom ga het naar vrouwelijk? Omdat ik, ik heb het wel... Iedereen heeft, heeft dat ook niet begrepen of niet? Ik had, ik had gezegd... Nee, ik je, Ik had gezegd... En, en, en, en, een regel gegeven had ja? geestelijke, wat ik geef is geen regel van, van hoe je moet op Shabbat uh, dat ze dus iets van je afwegen, van weet ik veel hoe, of hoe moet je je afwegen, weet ik niet, maar ik spreek alleen van de geestelijke principes, duidelijk van iets wat leeft en niet van wat al, die, al die kunstjes dus al een lagere traptrede, ten aanzien van een hogere beleemdende traaptreden is vrouwelijk, als vrouwelijk ten aanzien van een mannelijk duidelijk, en op een hogere traptreden hebben we rechts en links rechts is altijd mannelijk. <coughs> en links is altijd vrouwelijk, ja, dus een vrouwelijk wat, ja, een algemeen vrouwelijk ten aanzien dus on, van wat onder is, en algemeen mannelijk is wat boven is, dan natuurlijk dat onderste traptreden wat vrouwelijk is, komt natuurlijk in de hogere traptreden, wat ten aanzien van die lagere traptreden, als mannelijk is, komt die aan de linkerkant te staan, aan de kant van die vrouwelijk, van die mannelijke kant, van de mannelijke, van de mannelijke kracht, van de van de hogere traptreden, komt die dan aan de linkerkant te staan, naar de, in de vrouwelijke kant, van de hogere traptreden, duidelijk, en dat geeft, als het ware, hè? Mannelijke vrouwelijke is eigenlijk, eigenlijk uh, relatief, okay, maar, Nee, maar we moeten natuurlijk, alles is relatief, natuurlijk, relatief, natuurlijk is relatief. Als je dan, een, laten we zeggen, een hogere trap treden, is manlijk ten aanzien van de lagere. Maar is een vrouwelijk ten aanzien van, van de hogere, hogere, uh, hogere trap, duidelijk. Dus wij begrijpen dat of niet? Dus als ten aanzien van mijn, ik ook, ten aanzien van mijn hogere trap treden, ben ik vrouwelijk. Maar ten aanzien van wat van de lagere trapte van mij ben ik mannelijk. In ja. andere woorden, licht en knie. Precies, ook dat kan je zeggen. Precies, licht is mannelijk en knie is vrouwelijk. Ook precies hetzelfde. We hebben niets te maken met vrouwen en mannen hier, hier op aarde in het geestelijke. Duidelijk. Ja, dus je moet bodem maken om te ontvangen. Ja, en duidelijk. En zonder, en zonder vrouwelijk kan, kan licht überhaupt niet ontvangen worden. Dus alles moet een vrouwelijk hebben in zichzelf, dan kan die licht ontvangen worden. Even pauze.